Lief van Tijn met het NOS-journaal. In Keulen zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen islamitisch extremisme. De politie heeft pepperspray en waterkanonnen ingezet. Zo'n 2500 hooligans en rechtsextremistische jongeren lopen door de stad... en gooien met flessen en vuurwerk naar agenten. De betogers roepen leuzen als buitenlanders eruit. Bij de dom in Keulen is een tegendemonstratie bezig... van zo'n 500 linkse actievoerders. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders begint een hulplijn waar ouders terecht kunnen die bang zijn dat hun kinderen radicaliseren. Nu weten ouders de weg naar autoriteiten of instanties vaak niet te vinden. Er worden 16 vertrouwenspersonen opgeleid. De hulplijn is nadrukkelijk ook bedoeld voor niet-Marokkaanse ouders, zegt het samenwerkingsverband. Het is de bedoeling dat de hulplijn voor het einde van het jaar bereikbaar is. In Vlissingen heeft de politie een man in zijn been geschoten. Volgens de politie vormt de man een gevaar voor de omgeving. De explosieve opruimingsdienst en de brandweer zijn opgeroepen. De politie adviseert omwonenden om bij de ramen weg te blijven... omdat er mogelijk sprake is van explosiegevaar. Minister Dijsselbloem is tevreden over de uitkomsten... van de Europese stresstest voor banken. Alle Nederlandse banken zijn in staat om een eventuele nieuwe crisis te doorstaan. De bankencrisis is daarmee definitief achter de rug, hoopt Dijsselbloem. Hij denkt dat deze test het vertrouwen terugbrengt van investeerders en spaarders. En Tel Aviv heeft de schoolreisjes van leerlingen van groep 8 naar Jeruzalem opgeschort. Dat is omdat daar steeds meer schermutselingen zijn tussen de politie en Palestijnse jongeren. Er zijn extra agenten en veiligheidstroepen ingezet in Jeruzalem om daar de rust terug te brengen. Het weer... Het blijft bijna overal droog. Er is zeer lokaal wel kans op wat regen. Het wordt vannacht een graad of 10. Morgen eerst nog veel wolken. Later breekt hier en daar de zon door. En het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeers... In Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond. En ineens zag ik je lopen en ik dacht oeh, oe. Ik was meteen onderste boven. En jij onder de hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht, hoe, hoe was er bijna je zo goed? Hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Zijn we hier En we vliegen door de dagen. En het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen. En ik dacht, oeh, oeh, oeh, so als er bijeen zo. So. Bij je zo goed goed bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe, Hoe zijn we hier belang?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 I'm all about, bass, about bass, no oh, trouble. trouble, I'm all about that bass, that bass, no trouble, I'm oh, all about, yeah. bass, about that bass, no trouble, hey. I'm all about that bass, This baby